Maar als jij de waarheid wilt weten... als jij wilt weten of ik gelukkig ben, dan moet ik zeggen nee. En is zij gelukkig? Nee. Maar goed, dat komt, dat weet ik niet. Nou kom, we gaan naar dat toe. Ik moet afscheid nemen. Of nee, ga jij maar en maak haar van zwakker. Ik kom dadelijk. Petrushka. Kom eens hier. Neem deze dingen mee. De veldklaas onder de bank... En dit hier bij het portier. André, als jij geloofde, dan zou je je tot God gericht hebben en hem gevraagd hebben om jou de liefde te geven die je zelf niet kunt voelen. En je gebed zou verhoord worden. Misschien wel, ja. Kom dan mama, ja. Ik ga eerst vadergedacht zeggen. Ik kom afscheid van u nemen. Kuspen. Zo. Dank je. Dank je wel. Waarom bedankt u mij? Omdat je niet zit te treuzelen en niet aan je vrouw's rokken blijft hangen. De dienst gaat voor. Dank je wel. Als je nog wat te zeggen hebt, zeg het dan. Je kan best luisteren als ik schrijf. Het gaat over mijn vrouw. Ik voel me een beetje schuldig dat ik je hier zo bij u achterlaat. Twats niet. Zeg wat je op je hart hebt. Als het haar tijd is, ik bedoel voor de bevalling... ...wilt u dan een accoucheur uit Moskou laten komen, vader? Hij kan hier dan misschien blijven. Ik weet best dat geen mens iets kan doen als de natuur zelf niet meewerkt... ...en het is maar één op de duizend gevallen dat het verkeerd gaat... ...maar ze wil het nou eenmaal graag en ik ook. Ze hebben er allerlei verhaaltjes verteld. Ze heeft een het droom gehad en uh, ze is bang geworden. Goed. Ik zal ervoor zorgen... Allemaal niet zo best, hè? Wat is niet best, vader? Je vrouw. Ik begrijp u niet. Niks aan te doen, jongen. Stuk voor stuk zijn ze zo. Je kan het ook niet meer ongedaan maken. Je huwelijk. Maak je geen zorgen. Ik vertel niemand iets. Maar je weet het zelf al lang. <hijf> uh, wat kan je eraan doen? Ze is mooi. Ik zal alles doen wat ik kan. We zijn maar voor rust op. Maak je niet ongerust over haar. Wat gedaan kan worden, zal ook gedaan worden. Luister nou eens even goed naar me. Hier. Geef deze brief... aan Coutoussaf. Ik heb hem geschreven dat hij je op de goede posten moet zetten... en je niet te lang als dat je dan bij zich moet houden. Dat is nou juist geen goede post voor je. Zeg hem... dat ik nog steeds de beste herinnering aan hem bewaar... en schrijf mij eens hoe hij je behandelt. Als hij het goed doet... Die hem dan trouw. De zoon van Nikolai Bolkonski hoeft onder niemand te dienen... als hij niet in de gunst staat. Kom eens wat dichterbij. Dit zijn mijn memoirs. Ik zal vermoedelijk wel voor jou dood gaan. Geef ze naam mijn dood naar de tsaar. Dit is een wissel op de bank... en een brief. Dat is een premie... voor de man die nog eens een historische studie zal schrijven... ...over de militaire kwaliteiten van Soevehoff. Ja, stuur me naar de academie. Ik zal het doen, vader. Nou, vaarwel dan. En denk er verstander voorstanderij. Als je sneuvelt, zal het jouw oude vader veel verdriet doen. Maar als ik merk dat jij je niet gedragen hebt tot de zoon van Nikolai Bolkonski, ...dan schaam ik me. Dat hoeft u me niet te vertellen, vader. Ik zou u ook iets willen vragen. Als ik sneuvel en er komt een zoon, sta hem dan niet af. Laat hem bij u opgroeien, alstublieft. Niet bij je vrouw. Nou, we hebben al afscheid van elkaar genomen, is het niet? Nou, uh, uh, ga nog maar. <lacht> Maar stel je die oude graf in zijn nou eens voor. Met een hoofd vol valse krullen en een mond vol valse tanden. <laughs> Om er vooral toch maar jong uit te zien. Oh, nee. <laughs> ja, pas geleden nog. Op die avond bij de graf in haar André. Ja, het is zover. André, nu al. Oh, oh. Ze is flauw gevallen. Help me even, dan brengen we haar naar haar stoel. Adieu, Marja wel, André. En vergeet niet wat ik je gezegd heb. Zo, hm? zo, kom. Zo, laten we er hier even. Ja, toen weer zetten. Ja, ja, ja. Oh, als ze een beetje rustig zitten, dan zullen we wel weer wegkomen. Hm? kom maar. Is je hier weg? Goed zo. Wat is er aan de hand met haar? Het is dus gevallen het arme kind. Is het zo moeilijk voor haar? Comedie, Allemaal comedie. Laat het nog maar, Maya. Ja, vader. Het is tijd voor je meetkundeles. Bourienne kan het best alleen met haar af. Ik wil niet in het huis houden onder zulke dingen leid. Er verandert helemaal niets. Vlanderij is verdrak. Is dat allemaal duidelijk, Maya? Ja, vader. Begrijp je het? In oktober 1805 bezetten de Russische troepen... een aantal dorpen en steden van het aardherteldom Oostenrijk... En dan werden er nog nieuwe regimenten uit Rusland naar de vesting Braunau gedirigeerd. Dat drukte allemaal zwaar op de burgers bij wie ze werden ingekwartierd. Braunau was het hoofdkwartier van de opperbevelhebber, generaal Kutuzov. Een van de pas aangekomen infanterieregimenten maakte een kilometer buiten de stad halt. De opperbevelhebber zou de manschappen daar eerst inspecteren. Hij zegt dat hij het regiment op Mars wil inspecteren. Wat bedoelt hij daarmee? In marste te nu. Dat wil hij. Hij wil de manschappen inspecteren zoals ze zijn. Zoals ze zijn? Ze hebben twintig nacht achter elkaar doorgemarcheerd. Het is een smerige, rommelige, dronken troep. We kunnen ze zo niet aan Coutouse vertonen. Ja, het is mijn ervaring dat een buiging beter te diep kan zijn dan niet diep genoeg. Het regiment zal in parade te nu geïnspecteerd worden. Ieder riempje op zijn plaats, elke knoop gepoetst. Zo wil ik het. En iedere wal schoon hebt. En de laarzen, generaal? De laarzen, wat bedoelt u? En ze hebben duizend kilometer op die laarzen gelopen, generaal. We hebben al honderd maal aan het Oostenrijkse hoofdkwartier nieuwe gevraagd... maar u weet hoe die Oostenrijkers zijn. Als het koperwerk gepoetst is, let niet op die lezen. Ik wil dat het regiment eruit ziet alsof het in de zelf geïnspecteerd Nou, mijn beste Micha Dimitris. We hebben wel eventjes moeten aanpakken, hè? maar we kunnen onszelf nu wel geluk wensen. Ik heb de mannen er nog nooit zo goed bij zien lopen. Is er al bericht van oppen, bevallen we? Daar komt een adjudant, Witski, generaal Waarom zijn de mannen niet in velden nu? Omdat er straks paraat is voor de inspectie, vast. Zijn hoogheid heeft uitdrukkelijk gezegd dat hij het regiment op Mars wil inspecteren. Dus in hun veldjassen en met bepakking. Zonder dat er iets zou worden voorbereid. Iets voorbereid? Kijk u eens. Ik weet natuurlijk niet wat er precies omgaat in het hoofd van de opperbevelhebber. Maar ik kan het wel ongeveer raden. Er kwam gisteren een boodschap uit Wenen dat Kutuzov zijn leger zou verenigen met de troepen van aardshertog Ferdinand en Generaal Mak, de Oostenrijkse bevelhebber. Kutuzov voelt daar niets voor. Hij wil de Oostenrijkers laten zien hoe het leger er na de mars uit Rusland bijloopt. En daarom wil hij het inspecteren zoals het is. Dat hebben we dan wel aardig in de weg gestuurd. Wat doen we nu? Laat de mannen hun veldjassen aantrekken. Als Kutuzov ze daarin ziet, zal hij best tevreden zijn. En u weet wat dat inhoudt. God, toch het Heer officier, zelf bij u? Hoe laat kun je hier zijn? Over een uur of zo, denk ik. Hebben we dan nog tijd om van uniform te verwisselen? Dat weet ik niet, generaal. Nou, we zullen doen wat we kunnen. Luistert u allemaal. Ik wil dat iedere man zijn veldjas aantrekt en zijn bepakking opneemt. De knopen moeten vuil zijn en de riepjes los. Is dat begrepen? Zoals u wilt, generaal. En als er iemand zo stom is om zijn jas schoon te maken, zeg hem dan maar dat hij daar beter wat modder op kan smeren. Ja, generaal. Ik zal ervoor zorgen. Wat is dat hier? Wat heeft dat te betekenen? Waar is de commandant van de derde compagnie? Daar is hij, generaal. Kapitein Timogin meldt zich, generaal. Wat moet dat? Wat moet wat, generaal? Die man daar in die blauwe jas. Straks trekt u die mannen nog een carnavalspak aan. Wat spookt u eigenlijk uit? Nou, waarom zegt u iets? Wie is dat daar, die halve zigeuner? Excellentie. Wat excellentie, wat excellentie? Excellentie. Het is officier Donnigov, Gedegradeerd. U herinnert zich misschien nog die affaire in Petersburg met die beren en die politie. beren en politiemannen. Waarom ziet hij er zo uit? Is hij soms gedegradeerd tot veldmaarschallig? Uwe excellentie heeft hem zelf permissie gegeven. Permissie, permissie, zo zijn jullie hè, jonge vlegers. Enkel woordje, meteen is het al. Permissie. Ik verzoek u uw manschappen behoorlijk te kleden. Zo dat me neem uw man mee en trekken we een andere jas aan. Meteen, weg ermee. Generaal, ik moet bevelen gehoorzamen, maar ik hoef nee, niet. Hier wordt niet gepraat, geen woord meer. Ik hoef me niet te laten beledigen. Ik verzoek u zo goed te zijn een andere jas aan te trekken. Hij komt, goeie god! vecht vooruit! Wie heeft Kutuzov daarbij bezig en die witte in uniform? Dat is de Oostenrijkse bevelhebber, generaal Schmid, die hij wil beïnvloeden. Hé! Hey! Er goed uit. Dat wil zeggen zo goed mogelijk, na zo'n max van duizend kilometer. Kijkt u eens naar die laarzen, generaal Schmid, vol gaten. Ik geef niemand de schuld, maar oordeelt u zelf. Aha, die in. nog een krijgsmakker uit Ismaël. Dapprov, Bent u tevreden over? Uitermate tevreden, excellentie. We hebben allemaal onze fouten. Er was nogal verknocht en baggers. Was Balkonsky. Excellentie. Was er niet iets in verband met deze compagnie waaraan ik moest denken? Ik moest u herinneren aan officier Dologov, die in deze compagnie is gedegradeerd. Was dat niet die affaire met de beren die u aan bezoek had? Inderdaad, excellentie. Wie is het? Dit is Dologov. Juist. Ik hoop dat dit een lesje voor u zal zijn. Doe uw plicht. De tsaar is genadig. En als u het verdient, zal ik u ook niet vergeten. Ik vraag u maar één ding, excellentie. Ik vraag uw gelegenheid om mijn fout goed te maken. En mijn verklochtheid te bewijzen aan dat zaden aan Rusland. Goed, we zullen zien. U neemt me toch niet kwalijk, kapitein, van die jas? Het is niet altijd te voorkomen. Tijdens zo'n parade gaat dat soms vanzelf. Ik ben de eerste om ongelijk te bekennen. Maar hij was er erg mee in zijn schrik, geloof ik. Geef me uw hand. Oh, het is niets, generaal. En zeg tegen de heer Dologov dat ik hem niet zal vergeten. Daar kan hij gerust op zijn. Maar vertel eens, hoe gedraagt hij zich eigenlijk? Wat de dienst betreft, generaal, is bijzonder ijverig met zijn karakter. Wat is er met zijn karakter? Hij is iedere dag anders. Hij heeft zijn buien. De ene dag is hij redelijk goed gemanierd opgewekt. En de volgende is hij net een wild beest. In Polen, met uw permissie, heeft hij een jood half doodgeslagen. Zo, ja. Ach, je moet wel door de vingers zien bij een jongeman die het moeilijk heeft... Hij heeft uitstekende relaties, dat weet u toch? Nou ja, juist stijl. Natuurlijk, excellentie. En zeg hem namens mij, E. hè. bij de eerste de beste gelegenheid. Begrepen? Zeker, excellentie. Goed zo, prachtig. Een glas rotkij voor iedere man. Ik dank jullie allemaal. God zijn geloofd. Ach, het is in de grond, de beste kerel. Het is geen straf onder hem te dienen. Geef bevel op te marcheren naar Bruno. Ik wist niet dat hij nog zo'n oude vent was. Goed dooshof? Ja. Die heeft dan met Soeverhof gevochten. Oh, en behoorlijk dik. Hè? Oh, uh, hij leeft er goed van. Vast goed toezoef ten slotte, hè? Ja. Eten en vrouwen genoeg, daar maakt hij geen punt van. <laughs> Ze zeggen dat hij 18 uur per dag slaapt. Ja, nou, nou. Ik hoorde dat hij aan één oog blind was. Is hij, ook, Volkomen blind. Ja, ja, ja. Maar hij ziet beter dan jij en ik. Laarzen en beenwikkels, nou. Hij zag het allemaal. Toen hij naar mijn voeten keek. Nou, uh, ik wist niet waar ik bleef. <tie> Die verrekte kwartiermeesters. De vijfde compagnie zit al in het dorp. Die zitten al achter de pappen. Wij hebben alles nog voor de boeg. De soldaten marcheerden vrolijk zingend verder met flinke pas, de armen zwaaiend op de maat van de muziek. Ze werden achterhaald door het geluid van ratelende wielen en hoefgetrappen. Kutuzov keerde met zijn gevolg naar de stad terug. Voorlopig althans dacht niemand meer aan actie. ...van 1805 zich voortsleepte... ...verkeerde het Russische leger... ...onder commando van vorst Michail Kutuzov... ...in een toestand van ongeduld en onzekerheid. Er waren dan wel geen berichten... ...over een nederlaag van een Oostenrijkse genoten, ...maar ongunstige geruchten waren er wel. Kutuzovs antwoord was... ...niet doen en niet ingaan... ...om de dringende verzoeken van de Oostenrijkse generaals... ...om het opperbevel aan de aardshertogen over te dragen wachtte totdat er positief nieuws kwam van een Oostenrijkse overwinning of nederlaag. Ah, prins Balkonski. Wilt u zo vriendelijk zijn de brieven van aardzicht of Ferdinand voor me op te zoeken? Jazeker, ik zou zien. General Schmid. Alles wat ik kan zeggen... Alles wat ik kan zeggen is dat als het van mij afhing... de wil van zijn majesteit, keizer Frans, allang zou zijn uitgevoerd... ...zou het opperbevel met genoeg hebben overgedragen aan een bekwamer en kundige generaal. Ik wil die hele zware verantwoordelijkheid graag kwijt. Met de omstandigheden zijn soms dan wij, generaal. Ach, in tegendeel, zijn de majesteit stelt uw deelneming aan de strijd op hoge prijs... ...maar wij menen dat uw uitstel op dit ogenblik de Russische troepen en hun commandant... Van de lauweren beroofd die zij gewend zijn te oogsten. Zoo, naar de laatste brief waarmee Zijn Hoogheid de zegt toch mij vereerd heeft. Waar is die, voorst André? Alsjeblieft, accentie. Ah, dank u. Hij zegt dat hij in staat is de vijand te verslaan als ze de leg zouden oversteken. Dat u de baas bent in Ulm en op beide oevers van de Donau. Volgens de brief hebben de Oostenrijkse troepen onder generaal Max zo'n beslissende overwinning behaald... ...dat ze onze hulp niet meer nodig hebben. Maar uh, u kent toch de wijze stelregel, excellentie, dat men altijd het ergste Existisch moet verwachten... Excuse generaal. Forst-André, zie dat je van Kozlovski alle rapporten krijgt van onze verkenners... Zoek naar de andere brieven van Graaf Nostitz, de toch en schrijf een keurig memorandum in het Frans. Een rapportje met alle berichten over alle bewegingen van het Oostenrijkse leger. Heel goed, excellentie. Meneer generaal, vertel me alles over de verrichtingen van uw generaal Mark. Wel, vorst. Ik heb orders een memorandum te schrijven dat verklaart waarom wij niet oprukken. En waarom gebeurt dat dan niet? Kuto's of zal zijn redenen wel hebben. Nog nieuws van Mark? Nee. Als het waar is dat hij verslagen is, dan zou het nu wel weten. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja? De opperbevelhebber zo. De opperbevelhebber is in gesprek. Wie kan ik aankondigen? Wie? De opperbevelhebber is in gesprek. Wees ook goed dit briefje aan de opperbevelhebber te brengen. Zeker, generaal. U is gewond, generaal... Zal ik iemand halen om naar uw verband te kijken? Het heeft niets te betekenen, niets. Generaal Mark. Oefwajéle Malheureux, Mark. Verslagen, vorst. Verslagen. Waarom zo bedroefd, vorst, André? Heeft u het nieuws niet gehoord? Het is met z'n gedaan. Volkomen vernedering. De Oostenrijkers zijn verslagen bij Ulm... en het hele leger heeft zich overgegeven. Is het niet geweldig? Nu gaat het tussen ons en Bonaparte. Geen enkele reden om vrolijk te zijn. Opzij, opzij! De Oostenrijkse generaal staf komt bijeen voor een krijgsraad. Een krijgsraad? Excellentie, ik heb de eer u geluk te wensen. Wat? Ik heb de eer u geluk te wensen. Generaal Mak is aangekomen, in goede gezondheid. Alleen zijn hoofd een beetje kapot. Godmiddag hier. Kapitein Staff! Als u de pias uit wilt hangen, moet u dat zelf weten. Maar ik waarschuw u, meneer. Als u zich nog één keer zo belachelijk aanstelt in mijn tegenwoordigheid... ...dan zal ik u leren hoe u zich moet gedragen. Wat is er aan de hand, Forst? Ik, ik heb ze alleen maar gelukkig... Ik maak geen grapjes. Wees zo goed te zwijgen. Kom nou. Wat scheelt eraan, beste jongen? Wat eraan scheelt? Begrijp jij dan niet, Neswitski? Wij zijn officieren die ons onze in ons land dienen. En ons verheugen over onze successen of bedroefd zijn over onze tegenslagen. Of wij zijn alleen maar lakeien die zich niet met de zaken van hun meester bemoeien. Veertigduizend man afgeslacht. En het leger van onze bondgenoten vernietigd. ...is dat iets om te lachen. Alleen een lakei zou het leuk vinden. De huzaren van Pavlograd... ...lagen twee mijl van Brauno af. Het eskadron waarbij Nikolai Rostov... ...als kadet diende... ...was ingekwartierd in het Duitse dorpje Salzenek. Het beste kwartier in het dorp... ...was toegekend aan kapitein Denisov... ...commandant van het eskadron, ...bij wie kadet Rostov gebleven was... ...sinds hij het regiment in Polen had ingehaald. Op de 11e oktober... De dag dat het hoofdkwartier in rep en roer was door het nieuws van Max Nederlaag... ...ging het kampleven van de officieren van dit escadron zijn gewone gang. Vondarenko! Vondarenko! Graaf van stof! Neem mijn paard alsjeblieft. Loop wat met hem heen en weer. Goed, excellentie. Davoushka! Davoushka! Ja. Waar is je meester? Kapitein Denisov is hier sinds gisteravond niet geweest. Oh, dat is niet zo goed. Als hij wint, komt hij vroeg terug om erover op te scheppen. Als hij tot morgen wegblijft, heeft hij verloren en komt hij woedend terug. Uh, uh, wilt u koffie? Ja, breng maar. La Woeska! La woeska! Daar is hij. Nou wordt het donderen. La woeska aan mijn mantel. Trek hem uit, Ik ben al bezig. Hé! Hey. Hallo, wasst Ik ben al uren op, werkelijk. Ja. Boei. Ik heb verloren, stomme die ik ben. Wat een lamp, wat een lamp. Aloeska, ja, thee. Ah. Hij liet me geen kaart winnen, geen enkele. Ik geef, hij troeft. Ik verdubbel. Hij troeft dubbel. Hadden we hier maar een paar vrouwen. Maar er valt niks anders te doen dan je te bedwinken. Als we maar gauw konden gaan vechten. Wie is daar? De officier die net bij ons is ingedeeld. Luitenant Teljanin. En ik moest u nog helpen denken aan de kwartiermeester. Ook dat nog. Blijf even bij hem, worstof. Hier, mijn beurs. Kijk eens hoeveel geld er nog over is. Stop hem dan onder het kussen weer. Ah! Nee. hoe maak je het? Ze hebben mij gisteravond geplukt. Bij Bekhof. dat had ik kunnen weten. Hoe weet je het paard dat ik je verkocht heb, Rostof? Ik heb je vanochtend zien rijden. Oh, best. Een beetje kruppel geworden aan zijn linkervoorbeen. Oh, zijn hoef is gespleten, dat is niets. Ik zal je laten zien wat je moet doen en wat voor een nagel je moet gebruiken. Ja, graag. Oh, het is geen geheim. Je zult me nog dankbaar zijn voor dat paard. Ik zal hem laten voorbrengen. Darenko! Ja, Laat het paard voorrijden. Is hij er nog? Talia niet? Ja. Mag die vent niet. Ik wou dat hij wegging. Ik zal hem wegsturen. Heb je ze gezegd het paard te brengen? Ja. Laten we dan gaan. Ik kwam alleen om Denisov te vragen over de dagorde van gisteren. Heb je hem, Denisov? Nog niet. Waar gaan jullie heen? Ik wou deze jonge man leren hoe hij een paard moet beslaan. Ik ben zo terug. Wat een vervelende vent is die Taljanin. Voel je uit, Denisov? Ik zweef aan haar. Weet je, mijn vriend, als we niet lief hebben, slapen we. We zijn stoffelijke schepsels. Maar als we lief hebben, zijn we een god en zo wijn als op de eerste dag van de schepping. Wie is dat nou weer? Aan de duivel met hem, ik ben bezig. Het is de kwartiermeester. U heeft hem zelf gezegd hier te komen, om het geld. Oh, ja, ja. Hoeveel zat er nog in die beurs, was dat? Zeven nieuwe en drie oude goudstukken. Oeh, vreselijk. Laat me je wat lenen, Denny, of ik heb genoeg. Ik leen niet graag van vrienden. Maar hebben nog een stoklust toch? Onder kussen. Wij is er niet. Dat is wonderbaarlijk. Wacht, heb je hem niet laten vallen? Nee. Ik heb hem daar net neergelegd. Lawroeska, heb jij hem gezien? Ik ben niet in de kamer geweest. Hij moet er zijn. Maar, maar hij is er niet. Stof, je hebt toch geen grapjes uitgehaald? Er is niemand anders in de kamer geweest behalve luitenant Teljanin en zelf. Ja, hij, hij moet hier ergens zijn. Zoek dan! Duivels kind! Ik moet die beurs hebben, zeg ik! Denis of laat het met rust. Ik weet wie hem heeft weggenomen. Onzin. Je bent gek. Die beurs is hier ergens. Ik zal die vatnaar afronselen. Hij zal gewonnen worden! Ik weet wie hem weggenomen heeft. Ik ga naar hem toe. En ik zeg je, je doet dat niet! Blijf hier! Er was niemand anders in de kamer, behalve ikzelf. Ik zal je beurs terughalen. Javoushka! Zag we op hart! Dat kan verhalen jullie! Nou De rekening, Gewoon een beetje kaphaast. Hallo Rostov, hoe gaat het met het paard? Mag ik die beurs even zien? Ja, Een mooie beurs. Kijk maar, als we in Wenen komen dan raak ik het wel kwijt, maar in deze kleine ellendige stadjes kun je het nergens uitgeven. Ga je ook lunchie? Je krijgt hier heel goed te eten. Maar vooruit, even terug. Kom eens hier. Dat geld is van Denis of jij hebt het gestolen. Wat? Wat? Hoe durf jij? Ik weet het dat ik zal het bewijzen. Graaf. Graaf, ruineer me niet. Hier is dat ellendige geld. Hier, pak aan. Ik heb een oude vader. en oh, oh, God, hoe kon je het doen? Graaf, ik... Raak me niet aan! Als je het nodig hebt, hou het dan. En ik zeg je, Rostov, je moet je excuus maken bij de kolonel. Kerstijn heeft gelijk, Bostov. Niemand hoeft mij een leugen uit te noemen. Hij kan me arresteren als hij wil. Alleen maar omdat kolonel Bochtanitsch als commandant van het regiment de beneden zijn waardigheid vindt mij voldoening te geven. Niemand ziet je aan voor een lafaard. Daar gaat het niet om. Vraag het maar aan Denisov. Het is uitgesloten dat een kadet voldoening vraagt aan zijn commandant. <laughs> Jij hebt tegen Bochtanitsch gezegd dat Teljan in de beurs gestolen heeft, waar andere officieren bij zijn. En hij legde je het zwijgen op. Hij legde me niet het zwijgen op, hij zei dat ik loog. Hoe dan ook. Je moet je excuus maken. Dat doe ik nooit. Dat had ik niet van je gedacht. Je had het voor je moeten houden. In plaats van eruit uit te flappen waar al die officieren bij waren. Mocht dan niet je zo recht rechtschapen en dapper oude man. Wat moest hij doen? De officier veroordelen en het hele regiment de schande maken? Waarom zou je geen excuses maken? Je bent te trots. Maar wij, oude kerels als die voor het regiment zouden willen sterven... Wij willen onze eer hoog houden en bocht dan iets weet dat. Dat is zo voor de duivel. Nou worst er vooruit! Nee, heren, u. U moet niet denken. Ik begrijp het heel goed. Het is waar. Het was verkeerd van me. Goed zo, graaf. Ik zei het altijd dat het een reuze kerel is. Ja, zo goed, is het dan? beter, graaf. Ik ga nu uw excuus maken. U weet het hè? Heren, ik wil alles doen. Niemand zal er ooit iets meer over horen... ...maar excuus maken bij God, dat kan ik niet. Dat zal je geen goed doen. Toch daar iets kan braakgierig zijn. Je zult moeten boeten voor je koppigheid. Het is geen koppigheid. Ik, ik kan het gevoel niet beschrijven. Nou, zoals u wilt. Wat is er met Teljan gebeurd? Hij heeft zich ziek gemeld. Zal morgen geschorst worden. Ja, het is een ziekte. Anders is het niet te verklaren. Ziek of niet, hij moet maar niet voor de voeten lopen. Ik zou hem vermoorden... Tserkov, wat is er? Op mars, heren. Generaal Mak heeft zich overgegeven met zijn hele leger. En het is niet waar. Ik heb hem zelf gesproken. Tenzijde! Hoeske, breng ons een fles. Maar hoe kom je hier, Tserkov? Ik ben teruggestuurd naar het regiment. Die arrogante schoolmeester André Bolkonski zei dat ik een Oostenrijkse generaal beledigd heb. In ieder geval actie. We hebben hier veel te lang gezeten. Kutuzov trok terug op Wenen en vernielde alle bruggen achter zich. Op 23 oktober staken de Russische troepen de rivier de Enns over, dicht op elkaar gedrongen. Toen ze de brug naderden, leek het alsof ze door een trechter moesten. Alleen Denisovs eskadron huzaren bleef aan de andere kant van de brug in het gezicht van de vijand, daarvan gescheiden door een lege ruimte van zo'n 500 meter. Ja, hoe zit dat? Er komt niets van een gevecht. Je zult het zien, we trekken terug. De duivel weet wat ze uithalen. Ze sleurt de hele dag heen en weer. Als we nou van plan zijn te vechten, laten we het dan doen. Wat zie jij er feestelijk uit vandaag? Nogal logisch, we gaan toch vechten? Ik heb me gescheuren, tanden gepoetst en zelf geparfumeerd. Daar komt de kolonel. Kolonel Bogdanić. Laten we aanvallen. Ik zal ze terugdrijven. Aanvallen, hè? Ja, ja. Waarom houden jullie hier halt? Stuur je escanon over de brug, ik rij met jullie mee. Escanon! In stap over de brug! Doet hij maar of hij me niet ziet. Misschien wil hij mijn moed op de proef stellen. Zou hij het escadron een laatste wanhopige aanval willen laten doen om mij te straffen? En als ik gewond ben, zijn hand naar me uitsteken. Nee. We zijn de brug over en de vijand is nog ver weg. Kolonaal Bogdanitsch. Kapitein. Er is een bevel om de brug in brand te steken. Een bevel aan wie? Ja, dat, dat weet ik zelf niet. Maar Forst bagation zei me dat ik de kolonel moest zeggen... dat de huzaren terug moesten en de brug in brand steken. Hoe zit dat, kolonel? Hoe zit wat, Forst Neswitski? Ik had u bevolen de brug in brand te steken. En nou heeft iemand een stabiliteit begaan. Ze zijn allemaal buiten zichzelf, dag iets. Eskadron, halt. U had het tegen mij over brandbaar materiaal, maar u zei niets van in brand steken. Maar mijn waarde heer, heb ik u niet gezegd de brug in brand te steken zodra het brandbaar materiaal was aangebracht? Ik ben niet uw waarde heer, meneer de stafofficier. Ik gehoorzaam ieder bevel stipt. U zei dat de brug in brand zou gestoken worden. Maar wie dat zou doen, kon ik niet weten. Juist, zo gaat het nog altijd. Hé, hey, Tserkov. Wat doe jij hier? Ik heb een baantje weten te krijgen bij de staf van Bagration. Ik heb dezelfde opdracht als u. U zei, meneer de stafofficier. ...kolonel, u moet vlug zijn of de vijand zal zijn kanon in een brengen voor kartetvuur. Ja. Ik zal de brug in brand steken. Kapitein Denisov. Dag, Laat je escalon afstijgen. Ga te voet terug naar de brug en steek hem in brand. Tot uw orders, kolonel. Escalon! Afstegen! Terug naar Limburg. de brug! voet! Het is precies wat ik dacht. Hij wil me op de proef stellen. Ik zal hem laten zien dat ik geen lafaard ben. Tsaren zullen we van langs krijgen. Ze zijn nu binnen schootsafstand. Hij had niet zoveel mannen moeten nemen. Twee handige jongens zouden hem even goed geleverd hebben. Twee mannen? Wie zal ons dan de Vladimir medaille geven? Maar nu, zelfs als ze doorzeefd worden... ...zal het hele escadron voor een onderscheiding worden aanbevolen. Bok dan iets weet hoe hij die dingen moet aanpakken. Daar heb je het al. Dat zijn kartetsen. Als ik de tsaar was, zou ik nooit oorlog voeren. Kijk! Er is een man gevallen. Precies in het midden van de brug. Kom terug, kadet. Kom terug. Een draagbaar. Vlug. Laat nou, Ik helpen. Ze schreven weer. En ze rennen allemaal weg. En ik zal met ze mee rennen. En het... De dood... Is hier boven me. En overal om me heen. Zo, beste wind. Heb ik kruid geroken? Waren dat uh, kartetsen? Jazeker. Oh, jullie hebben prachtig gewerkt. Een lekker karweitje was het niet. Een aanval is mooi, maar dit is verschrikkelijk als je een schietrijf gebruikt. Niemand heeft gemerkt dat ik een lafaard ben. Meneer de stafofficier. Kolonel. Rapporteer, prins Bagration, dat ik de brug in brand heb gestoken. En als u naar de verliezen vraagt? Te verwaarlozen. Twee zijn er gewond en één was dood. Achtervolgd door het Franse leger, 100.000 man onder bevel van Napoleon, ...leidend onder een tekort aan voorraden en gedwongen te handelen onder totaal onverwachte omstandigheden, trokken de 35.000 man Russische troepen onder commando van Kutuzov zich haastig langs de Donau terug. Aan een verdediging van Wenen viel niet meer te denken. Op de 28 oktober stak Kutuzov over naar de linkeroever van de Donau. En nam voor het eerst een gunstige positie in met de rivier als barrière tussen hen en de hoofdmacht van het Franse leger. Op de 30e viel hij Mortiers divisie aan en verjoeg hem. Deze actie leverde de eerste trofee op, vlaggen, kanonnen en twee generaals. Tijdens de slag was Forst André voortdurend aan de zijde van de Oostenrijkse generaal Schmid geweest. Bij wijze van speciale gunst had Kutuzov hem met het nieuws van de overwinning naar het Oostenrijkse hof in Brun gestuurd, waar hij zijn opwachting maakte bij de minister van Oorlog. Van generaal Kutuzov, ik hoop dat het goed nieuws is. Hmm, een schaamwetseling met Marché, een overwinning. Het werd hoog tijd. Oh God, Schmid is dood, gesneuverd. Wat een ramp. Ik ben heel blij dat u me goed nieuws heeft gebracht... hoewel de dood van Schmid een hoge prijs is voor de overwinning. Zijn majesteit zal u zeker willen zien, maar vandaag niet. Morgen op de ontvangst na de parade. Nu moet u wat rust nemen. Heeft u vrienden in Brun? Oude vrienden bij de diplomatieke dienst. Mijn beste vorst. Ik zou geen beter bezoek kunnen hebben. Frans, breng de bagage van de vorst in mijn slaapkamer... U bent dus een boodschapper van de overwinning. Ga zitten, ga zitten, prachtig. Ach, Billy Bean. Niemand anders schijnt het prachtig te vinden. Ze ontvangen mij en mijn nieuws als een hond bij het croquetspel. Nou ja, wat was het ook eigenlijk voor overwinning, hè? Jij en al je soldaten vallen Mortier en zijn divisie aan. En zelfs dan glipt hij nog door je vingers. Waar blijf je nou met die overwinning? Hm? Och, in ieder geval was het beter dan wat de Oostenrijkers presteerden bij Oem. Waarom heb je geen enkele maarschalp voor ons gevangen genomen? Omdat niet alles gebeurt zoals je verwacht, Billibin. Waarom heeft die Bonaparte al langs diplomatieke weg niet toegekregen... ...Genua met rust te laten? Ah, ik weet het. U denkt dat ik makkelijk praten heb, hè? Maarschalken, gevangen nemen, achter mijn bureau, ja, ja. Maar verbaas je niet als de minister van oorlog... en ...zijn de majesteit niet erg ingenomen zullen zijn met uw overwinning? Maar waarom? Mac verliest een heel leger... Aartshertog Ferdinand en Karl geven geen teken van leven... We gaan stommiteit op stommiteit. Koutusov alleen behaalt tenslotte slot een echte overwinning... ...en de minister van Oorlog wil niet eens de bijzonderheden horen. Dat is het juist, mijn waarde. Wij roepen hoera voor Rusland en de tsaar. Dat is allemaal heel mooi, maar... ...wat kan ons... ...ja, ik bedoel, wat kan het Oostenrijkse Hof onze overwinningen schelen? Breng ons nieuws over een overwinning door aartshertog Karl of Ferdinand... ...al is het maar op een brandweerwagen van Napoleon. Dat is iets anders... Daarvoor vuren wij een paar kanonnen af. En dan, stel dat je een schitterende overwinning behaalt... wat zou dat nou nog voor effect hebben op de loop der dingen? Het is nu te laat, nu Wenen door de Fransen is bezet. Wat? Bezet? Wenen bezet? Mm -hmm. Niet alleen bezet, maar... Napoleon heeft zich al geïnstalleerd in Chimbrun. Hoe is het mogelijk? Wenen ingenomen. Met zijn brug en bruggenhoofd en voorstouwersperk... Er gingen geruchten dat hij de verdediging vrijwel in de hand had. Ja, hij verdedigt aan onze kant van de rivier. Wenen ligt aan de andere kant. Nee, nee, nee, de brug is nog niet genomen en ik hoop dat het niet zal gebeuren ook. Want er liggen mijnen en er zijn bevelen gegeven om op te blazen. Anders zouden we al lang in de bergen van Bohemen geweest zijn. En u en uw leger zouden een heet kwartiertje hebben doorgemaakt tussen twee vuren. Maar dat betekent nog niet dat de veldtocht is afgelopen. Dat geloof ik wel. Oostenrijk is voor de mal gehouden en dat is het niet gewend. Het zal zich wreken. Het is ons gezegd. Ik ben bang dat we bedrogen worden. Mijn instinct vertelt me van onderhandelingen met Frankrijk en vredesplannen. Een geheime vrede buiten ons om. Het is onmogelijk dat zou schandelijk zijn. We zullen het nog beleven. Zie wat je kunt ontdekken in de blauwe ogen van zijn doorluchte majesteit morgenochtend. Begon de strijd? Ik kan uwe majesteit niet zeggen hoe laat de strijd aan het front begon... maar bij Durenstein, waar ik was, begon de aanval na vijf uur smiddags. Hoeveel mijl? Van waar tot waar, majesteit? Van Durenstein tot Krems? Drieënhalve mijl, majesteit. Hebben de Fransen de linker opgegeven? Volgens de verkenners zijn de laatste s'nachts op vlotte overgestoken. Is er nog genoeg proviand in Krems? Er is niet zoveel proviant. Hoe laat werd generaal Schmid door? Om zeven uur, meisje. Om zeven uur. Heel droevig. Heel droevig. Dank u. U kunt gaan. Mijn gelukwensen. De oriëntie is een groot succes geworden. U zult de Maria Theresia uit de derde klasse krijgen en ik moet u naar de aartshertogin brengen. Voor vorst Katusow zult u het grootkruis van Maria Theresia kunnen meenemen. Het is een triomf voor het hele leger. Bilibin, u had ongelijk. De keizer was verrukt. Ze gaan zelfs een dank mishouden in de kathedraal. Ja, wat voeren zijn zemels hemelsnaam nou uit? We pakken. Iedereen gaat er vandoor. Er is niet veel tijd. Wat? Ah, de Fransen zijn de tabelbrug in Wenen zonder slag of stoot overgestoken. Hoe komt het dat jij niet weet wat iedere koetsier weet? Ik kom van de toch in. Daar heb ik niets gehoord. En heb je niet gezien dat iedereen aan het pakken was? Ik heb niks mm. gezien. Waarom hebben ze de brug niet opgeblazen? Als de Fransen de dono zijn overgestoken, wordt het leger afgesneden. Hoe is dat gebeurd? Nou ja, niets was eenvoudiger. Murat, de zogenaamde koning van Napels... en twee van zijn makkers rijden de brug op... wuivend met witte zakdoeken. Ze zeggen tegen de officier van de wacht... dat ze op weg zijn om met vorst ouwersperk te onderhandelen. Ze zeggen dat de oorlog voorbij is... ...dat keizer Frans een ontmoeting belegt met Napoleon uh, enzovoort. De officier laat Oudersperg roepen. Murat omhelst hem... ...en intussen gooit een Frans bataljon de zakken met explosieven in de donau. Oudersperg komt. Murat vertelt hem dat Napoleon brandt van verlangen om kennis met hem te maken... ...en schudt hem de hand. Oudersperg is zo gestreeld door de struisvogelpluimen van de koning van Napels... ...dat hij zich volkomen laat inpalmen... Het Franse bataljon stormt naar het bruggenhoofd, vernagelt de kanonnen en de brug is genomen. Maar het mooiste van alles, de sergeant belast met de vernieling van de brug, ziet de Fransen aankomen. Hij gaat naar Oudersperk toe en zegt, vorst u wordt bedrogen, de Fransen vallen aan. Hurra, keert zich tot Oudersperk, doet stom verbaasd en zegt... Waar is die wereldberoemde Oostenrijkse discipline... ...als u een mindere toestaat u zo toe te spreken? Het was een geniale zet. Oude Spelig liet de nog arresteren ook. <laughs> het, het kan wel verraad zijn. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat is het niet. Ook geen gemene streek of een stommiteit. Het is weer net als bij Ulm. We zijn gemakt. Maar waar gaat u heen? Naar het leger. Waarom? Hm? Wat heeft dat voor zin? Ik weet dat u denkt dat het uw plicht is terug te galopperen naar het leger, nu het in gevaar is. Hm. Dat is heldendom. Maar wees een filosoof. Beschouwt als uw plicht voor uzelf te zorgen. U hebt geen bevel gekregen om terug te gaan. Ga met ons mee naar Opmoets. Ze zeggen dat het daar een hele aardige stad is. Maak geen grapjes, Bilibin. Ik ben ernstig. Er staan nu twee dingen te wachten. Of u bereikt uw regiment niet voor de vrede gesloten is, of... U zult delen in de nederlaag en schande van Koutusovs hele leger. Ik wil er niet over discussiëren. Ik ben vastbesloten. Mon cher, u bent een held. Volkansky, Volkonski! Neswitski! Waar is Kutusov? Daar, in dat huis. Is het waar dat er vrede is en de capitulatie getekend? Dat wou ik juist gaan vragen. Ik kom rechtstreeks van Brun. Ik weet niets behalve dat ik nog net hier naartoe kon komen... Wat voert Kutuzov uit? Ik begrijp er niets van. Het is verschrikkelijk, het is een bende. Ik had niet om mak moeten lachen. Wij krijgen er nog erger van langs. Ik ga proberen Kutuzov te vinden. Dan moet er nog ergens wat verstand zitten in deze troep. Volgende regel. het regiment grenadiers uit Kiev en het regiment uit Podolien zullen hun posities innemen. Heb je dat? Ik kan niet zo vlug schrijven, uw edelheid. Oh, god, Polkonski. Ik dacht dat jij een blun zat. Wat gebeurt er hier? Uh, doe het raam dicht, wil je? Ik kan niks verstaan door die dronken daar buiten. Nou, wat is er? Ik wil rapport uitbrengen bij Kutuzov. Is het waar dat we capituleren? Helemaal niet. Het is een bevel om slag te leveren. Kan die Kutuzov spreken? Hij is bij vorstbakratjot. Daar heb je ze. Ik had tegen mij te melden. Oh, uit Wenen. Ja, straks. Straks. Farwel, Vorst. We kunnen onze